Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, naar de boeken van Scherwal en Walu. Twaalfde deel. een half uur voordat die persconferentie begint. Laten we die tijd nou gebruiken om te analyseren wat Volker Bengtsom eigenlijk heeft gezegd. Ja, ook niet heeft gezegd. Nou, net als de vorige keer, hij het ondubbelzinnige en duidelijke antwoorden. Op vragen waarvan hij weet dat ze bewezen kunnen worden. Hij is verknipt. Dat is het enige bijzondere. En anders antwoordt hij helemaal niet. Bedoel je dat? Ja, zo ongeveer. Ja. Echte kernvragen ontwijk je meestal. Maar hij is seksueel gestoord. Ach, afgezien daarvan. Daar kun je niet van afzien. Nee. Maar ja, hoe dan ook. Um, twee vragen. Heeft hij haar in de auto meegenomen of niet? En wat precies werd er op dat postkantoor gezegd? En uh, dan wil ik nog op een klein detail wijzen waar jullie onmogelijk aan konden denken. Hm? Wat mag dat zijn? Nou, Volke zei dat hij Bertel Mart kende en dat hij hem twee keer in een beige Volvo gezien had. Nou, dat klopt niet met wat ik weet. Mart is hier al een hele tijd niet meer geweest. Hij was met Sirprit gekapt voordat Volke hier de oude kort van hem kocht. Ja, ja, dat punt is hem opgevallen, ja. Mocht zei immers dat hij af en toe naar de dus siering kwam om het te pakken. Ja, maar dat zou toch minstens anderhalf jaar geleden voor het laatst geweest zijn? Wat zou kunnen betekenen dat jouw scheepskapitein loog. Zou kunnen. We moeten zo langzamerhand weer naar beneden. Zullen we iets over Mart zeggen? Ik vind het wel niet. Denken jullie dat, dat Sigrid vermoord is? We weten het niet. Is niet alleen het feit al dat u zelf en uw rechterhand hier zijn voldoende om aan te geven dat u vermoedt dat Sigrid Mordt om het leven gebracht is? Ja, dat klopt. Een dergelijk vermoeden kan niet worden uitgesloten, ja. Klopt het om te zeggen dat jullie wel een vermoeden, maar geen lijk hebben? Zo zou ik het niet willen uitdrukken. Hoe wil de politie de zaak anders uitdrukken? We weten niet waar mevrouw Mortif zich bevindt en evenmin wat er overkomen is. Er is toch al iemand verhoord, nietwaar? We hebben met meerdere personen gesproken om inlichtingen te krijgen over de eventuele verblijfplaats. Zit er een uh, arrestatie in de lucht? Nee. Maar er is wel een arrestatie overwogen? Of niet? Dat wil ik niet beweren. We weten niet eens of er wel een strafrecht is gepleegd. Maar hoe moet je dan verklaren dat er hier personeel van de Rijksmoordbrigade is? Er is een vrouw verdwenen. We proberen haar klaarheid te krijgen over wat er is gebeurd. Ik heb de indruk dat de politie net als de bekende kat om de hete brei heen loopt. Dat doet de verstand dan in ieder geval niet. Wij journalisten hebben tot taak om feiten aan het publiek mee te delen. Als de politie ons niet van inlichtingen voorziet, moeten we deze feiten zelf verzamelen. Ja, ja, ja, ja. Waarom leggen jullie de kaarten niet op tafel? Er vallen geen kaarten te leggen. Wij zoeken Sigrid Mort. Willen jullie ons zelf haar te vinden dan graag? Ja, maar is het dan niet redelijk om aan te nemen dat zij het slachtoffer is geworden van een, van een zedenmisdrijf? Nee, het is niet redelijk om wat dan ook aan te nemen, zolang wij niet weten waar ze is. Nou hoor eens, nou moet het uit zijn met ja, die, dan dan zeggen, die kolder hier. Wat voor kolder. Deze persconferentie is toch je reinste part? Ach, ja, natuurlijk. Hier hebben we te doen met topfiguren van de Rijksmoordbrigade... en in plaats van behoorlijke antwoorden te geven... verstopten ze zich de hele tijd achter, achter dooddoeners. Meneer Beck, bent u van plan om Volker Bengtson te arresteren of niet? We hebben met hem gesproken, dat is alles. En wat is er uit dat gesprek naar voren gekomen? Ja, ja. Jullie hebben ook de binnen bijna een uur met hem zitten kletsen. Waarover dan? Op het ogenblik bestaat er geen goeddenking. Hm. Wat voor gevoel is het ja, om politieman te zijn in een maatschappij... ...waar je binnen minder dan tien jaar... ...dezelfde misdadiger twee keer moet grijpen voor hetzelfde soort misdrijf? Geen commentaar. <laughs> ja, ja, ja, geen ja, dat is een goede vraag. Wat voor gevoel geeft u dat, meneer Beck? U hoort toch wat er gezegd wordt? Geen commentaar. Nou ja, zeg maar. Ja, heren, Heren, heren, heren. Ja, hey, heren. Wat nu, nou, mijn heren, mijn heren. En nu er toch zoveel vertegenwoordigers van grote kranten en radio... ...en ik weet niet wat allemaal hier zijn gekomen kunnen jullie misschien van de gelegenheid gebruik maken om wat meer over Anderslecht te schrijven. <grijg> over de mooie omgeving. Nou, ja, zeg, maar dat ja, gaat ook zijn. Dit is toch flauw. Het is toch een het Ik heb ook de de recht de de recht recht al beter gezegd. Nee, nee, nee, nee, nee, ik, nee, nee, nee, nee, nog nee, nee, nog nee, nee, nee, ben nee, nee, Ik ben serieus, ik ben serieus. Iedereen zegt dat het zo treurig gesteld is met ons land. Ja. En als je de massamedia geloven mag... dan kan je je neus niet meer in de grote stad vertonen... zonder dat die afgehakt wordt. Nou, hier in Anderslecht en omgeving... ...hebben het doorgaans heel rustig en prettig. We kennen hier zelfs geen werkloosheid of druggebruikers. Bovendien is het hier vaak erg gezellig. <laughs> Over het geheel genomen zijn de mensen hier aardig. Ja, ja, ja. En het is hier mooi ook. Rijdt u maar eens langs de kerkjes hier. Ach, de nou de ja, zeg maar. Ja, hebben we hier <laughs> <twee> Oh, dat is schitterend Wat een type die Mr. Allright Wat een schat van een man Konden jullie nou zoiets niet bedenken? Dat is nou dé manier om journalisten de mond te snoeren Zijn eerste persconferentie En hij weet hoe je ze moet aanpakken Een natuurtalent zeg Waarom halen jullie die man niet naar Stockholm En maken jullie hem chef van alle afdelingen Daar kunnen jullie alleen maar op vooruit gaan Nou ja wij misschien wel Maar alweer niet Zo is dat al die jaren in dit rustige en mooie andersluf hebben we zo gemaakt, denk ik. Nou, die journalisten hadden natuurlijk de pest in. Reken maar. Maar evengoed was de goede vraag. Wat voor gevoel is het, Martin, om binnen tien jaar twee keer gedwongen te zijn... ...om op dezelfde moordenaar te jagen wegens lustmoord? Wat had je daarop te antwoorden? Ik bedoel, als je antwoord had willen geven. Geen commentaar. Nou, in elk geval de persconferentie zit er weer op. En Bertil Martin is er buiten gebleven. Ja, waarom bouw jij dat zo graag? Waarom spaar jij die vent? Wat ik van hem gehoord heb, is de pure rotzak. Ik zou hem voor de leven hebben gegooid. Bert Wilmort is geen pure rotzak. Als je weer de zee op zou kunnen... Als, als... En de enige van al de journalisten die zijn mond niet gedaan heeft... Dat was ook een boom, man. Want jij had hem net tien minuten eerder gebeld... en hem alles verteld wat het te vertellen viel. Waarom? Geen commentaar. Ik. Hallo Martin, hoe gaat het? Oh, voorlopig heel slecht, chef. Waarom noemt je me in Jezus naam chef? Waarom wil je wel wakker in het hols van de nacht? Maar zo laat is het toch nog niet? Sinds wanneer ga je al om elf uur slapen? Nee, weet ik wel, ik maar dat is waar. Ja, ik ben mijn gewoonte aan het veranderen. Tegenwoordig werd ik vroeg in bed. En dat bevalt me best. Nou, hoe dan ook, ik moet één ding zeggen, Martin. Ja. Deze zaak begint echt een schandaal te worden. Waarom heb je de moordenaar nog niet gepakt? Omdat ik toch niet weet wie de moordenaar is. Zelfs of er een moordenaar is, weet ik niet. Dus we misschien helemaal geen moord Nonsens. Nonsense. Het hele korst maakt je zo belachelijk als je dat maar weet. Ik stuur je niet voor niets daar naartoe. Mijn beste rechercheurs houden zich bezig met een simpel geval. En er gebeurt niks. De moordenaar paradeert rond en geeft interviews terwijl de politie hem kruipt. De kranten hebben zelfs foto's van de plaats waar het lijk begraven. Sinds wanneer geloven bij de kranten? De politie wordt uitgelachen. De moordenaar vertelt zijn levensgeschiedenis aan de kranten. Straks schrijft hij nog een boek over hoe hij de Rijksmoordbrigade voor de gek hield. Hallo, ben je er nog? Ja, ik ben er. Je moet die bank arresteren en zorgen dat hij achter slot aan grendel komt. Want ik heb geen bewijzen. Ja, die komen later wel. Daar ben ik niet zo zeker van. Martin, luister. Ik ben bereid die beslukte zaak van vorig jaar te vergeten. Maar een tweede debakel kan zelfs jij je niet permitteren. Bovendien, deze zaak is zo duidelijk helemaal rond. Hallo, Martin. Ik ga dit dus slapen, chef. Martin, wat ik nu zeg is voor je eigen bestwil. Jij blijft de rest van je loopbaas zo'n beetje dit soort zaakjes doen als je niet weet wanneer je moet meewerken. Die bewijzen zijn met details, begrijp je? Oh, ik begrijp het best hoor, ja. De politie wil niet belachelijk zijn, hè, dus heeft ze dan arrestant nodig. En die Franke Benson zou een pracht van arrestant zijn. Hier. Hij zou vast en zeker zonder problemen in de verdwijnen... wat hij wil niet liever. Maar dat is voor mij geen reden om te arresteren. Misschien heb je versterkingen nodig. Hallo, hoor je me, Martin? Ik hoor je. En ik weet dat je ervoor kan zorgen dat hier binnen een paar uur dertig politieman op een kluitje midden in het dorp staan. Met, met machinepistolen, met traankosbommen, met panzelschilden, weet ik veel. Nou, dat soort hulp is wel het laatste wat ik nodig heb. Laat maar mijn werk doen zoals ik altijd heb gedaan, Hammer, en gebruik de rest van de krant om je reten af te vegen. nacht. Uh, dat is dan niks voor jou, Martin, om zoiets te zeggen. Wat heb je? Nou, dat maakt hem kwaad geloof ik. Nou, ik denk dat hij zijn pressie nou waar gaat maken, hoor. Morgen zal Bencksel wel gearresteerd worden, maar, maar niet door mij. Dan passeert hij dus. Inderdaad. Maar dat doet hij dan zijn beste detective een handje komen helpen. Oh, als Lennart het wordt. Ja, dan krijgt hij, dan krijgt hij toch promp als hij mag. Ik, ik maak me zorgen om Lennart. Oh, ik zou me maar liever zorgen om mezelf maken. Eh. Zorgen om mezelf? Dat zou ik doen als ik deed wat Hammer vraagt. Namelijk voor bewijsmateriaal tegen Bencksel zorgen. Je kies dus nog toe. Hoe corrupt kun je toch worden? En dat zonder er zelf erg in te hebben. Alleen maar omdat... omdat om, om, omdat hij die rotkanten opjutte. En omdat hij bang is voor zijn prestige. Nee, nee, ik regel niks voor hem. Als hij nou straks belt en ja. je opdracht geeft de om vol te te arresteren. Meteen, ja, ja. bewijs of geen bewijs. Ja, nou, dan uh, zou ik het doen, Lea. Ja. Nou, ja. kun je. En maar arresteren is nog niet een vonnissen. Hè? En dat kan je mij niet opdragen. Ik ben als er op aankomt gewoon een diender. En dat weet ik. En dat kun jij ook maar beter weten. Want uh, veranderen zal ik wel nooit. En ik denk er ook niet op om ontslag slag te nemen. Ik zou niet weten hoe, hoe verder zij moeten leven als ik, als ik dit werk niet meer had. Ja, ze wist het toch, eenmaal. Lennart wil eigenlijk al lang weg. Iets anders gaan doen. Ja, ja, ja. Daar praat hij nou al jij ja, over. Maar doe nou maar. Weet je, dit werk gaat in je bloed zitten. In je, je botten. Dan moet ik toegeven dat, dat het vroeger anders was toen we begonnen. Toen had je tenminste het gevoel dat je... Hè, dat je zinnig werk deed. Maar nou, de politie is zo verdomd impopulair geworden... Zelfs bij de dienters zelf. Ja, dan nog even. Waarom is een beetje in staat in de staat? He, politie tegen ja. burgerij, politie voor zichzelf. Maar nou, het gek, hè? He. We worden steeds gehaterd en steeds machtiger. Net zoals de criminaliteit blijft stijgen... en het geweld meer en meer toeneemt... terwijl we toch steeds harder optreden. Ja. Ja. En niemand binnen de hoogste politieleiding schijnt dat te willen zien... dat geweld geweld voortbrengt. brengt... en dat we door ons ja, agressieve optreden steeds geïsoleerder raken. Ja. En toch... Blijf je bij de politie. Ja, ja. En als je dat dan nou niet kan verdragen, ziet, Als je als je tegenstaat, dan, dan moet je erop opstaan, lieveling. Het eerste, de trein, of het eerste, de nemen. Dat is iets waar ik veel over, over heb nagedacht. En wat ik niet meer kan of niet meer wil veranderen. Tenzij je. Tenzij. Tenzij het me echt onmogelijk wordt gemaakt bij de koop te blijven. Ik bedoel, ze kunnen wat passeren. Maar ze kunnen me nooit dwingen iets te doen. Dat tegen de bed is, dat hoop ik. Hoop je? Ja. Hm. Want ik hoop soms dat ze doen, dat ze zo ver gaan. En dan zal ik make-up meteen. Dan zal ik misschien opgelucht zijn. Maar het werk, het, het werk, dat zal ik missen. Net zo erg, of, of misschien wel erg, als, als ik jou zou missen. Laten we dronken worden. Nee, nee. Hm. Laten we opstaan, naar het strand rijden en beetje, een beetje wandelen. Dat is nog een veel beter idee, lieveling. Hm. Ik ben zo blij dat je hier naartoe gekomen bent. Ik, ben. ik ook. Ik ook. Hé, hey, water! Ja? Kijk eens. Kijk heeft wel een kantje van een schelp. Is dat willek? Willek, nee. Willek, het is een schelp, is het? Je kunt er de zee een in horen. Hoor maar. Ik hoor de zee zo wel. Hoor nou. Alles wat ik nu hoor, is wat er in mijn hoofd rond spookt. Geef je. Gooi weer mijn zee. Ja. ja. Weg doorheen. Hm. Ja. Waarom maak jij je zorgen om Lennart? Dat weet je, het is, het is net alsof wat allemaal niet meer interesseert. Ach, gewoon nee. hij nee, is wat nat. Het komt door het vermageren van hem. Daar word je lusteloos van, hoor. Kom. We moeten nog terug, wat slapen. Ha, het verdorie alweer licht, zie je dat? Ja. Je moet niet te veel gaan piekeren, maar. Mh. Goedemorgen. Ah, zijn jullie daar? Ja, ah, beter een later ontbijt dan geen ontbijt. Ook een goeiemorgen, Lennart. Er is een bericht uit Stockholm gekomen. Het was eigenlijk voor jou bestemd, maar je was steeds in gesprek. We hadden de Horen ernaast gelegd. Wat zeg je nou? Dat kan ik niet maken, niet met ons werk. Sorry, ik bedoel, ik had de Horen er stiekem naast gelegd. Hij had nog maar twee uur te slapen, we hadden een strand van gemaakt. Nou, die twee uur had hij toch hard nodig, waar of niet? Ja, maar... Uh, nou ja, goed, Goed doet ook niet toe. Ze hebben het bericht tenslotte aan mij doorgegeven. Was het belangrijk? Nogal, ja. van hammer zeker, Ja. Je raadt nooit wat hij ons opdracht. Ja, welke bank te arresteren. Nou weet je dan? Hij had al eerder gebeld. Toen was het nog geen opdracht. Toen was het een verzoek. Ga niet mee. Hoeft ook niet mee. Ik heb alweer gaan wel. En als je het wat zegt biedt, zijn er journalisten nieuwsgieriger genoeg om een handje te helpen. Het liefst zouden ze met zijn eigen tuin lynchen. Mag ik jou iets persoonlijks vragen, Lennart? Nee, natuurlijk. Waarom laat jij Martin dan alleen voor opdraaien? Dat doe ik niet. Lieve Lennart, dat doe je wel. Dat doe je al een hele tijd geloof ik. Denk jij dat Martin je niet nodig heeft... dat hij zo rot kan weer opknappen? Dat is iets wat jou niet aangaat, Rea. Ik bedoel, wat Lennart wel of niet te doen... Dat, uh, dat gaat jou niet aan. Dat zijn zijn eigen zaken. Als ik zeg dat hij niet hoeft mee te gaan... zeg ik dat als zijn collega. Is iets dat ik ook wel met uh, Alrecht kan opknappen. En waarom Lennart in dit geval niet mee wenst te gaan... hoef ik helemaal niet te weten. ...komt mij zo toevallig uit... ...dat je gemist kan worden. Naar uit. Goed, zoals je wilt, Martin. Sorry, Lennon. ik kan me niet meer tegen, dat hij zit. Het is de zenuwen van die Bengtson. Zit al voor me. Dat gelaten smoed werk van hem. Waar we hem zeggen dat hij zijn boete... ...maar goede dag moet zeggen... ...want dat hij achter slot een Geddel gaat. Ook al hebben we geen bewijzen. Gewoon voor de algemene gemoedsrust. Ik zweer het hoor, ik ga iets krankzinnigs doen... En dan met al die secreten van journalisten erbij. Het is niet dat ik je er alleen voor op wil laten draaien, Martin. Geloof me. Maar ik ben bang dat ik mezelf niet genoeg in de hand heb. Zo is dat nou eenmaal de laatste tijd. Ik. Jezus. Ik heb zin om op door een zuipen te zetten. Om stom te worden. Maak een strandwandeling. Dat helpt. Ja, misschien vind je wel een bulk. Een schelm. Waar je de zee in kan. Maar goed, ik ga eens kijken waar uit handen. Ik heb eigenlijk nooit van ontdijten gehouden, trouwens. Tot de middag. Dus toch... kan ik iets anders aantrekken en wat dingen uitzoeken. Dingen die ik daar nodig zal hebben. Natuurlijk, Volker. We hebben geen haast, Doe het nog op je gemak. Uh, er is nog iets. Hmm. Zeg het maar, wat zit je er was? Mijn aquarium. De vissen moeten eten krijgen. En mijn kippen, die... die moeten gevoerd worden. En, en ik heb vuiken uitstaan. Ik zal voor alle dingen zorgen, wanneer Meneer het Woord. Zorg maar dat er een lijstje en een sleutel voor me klaar ligt. Dan komt het allemaal in orde. Ja, en dan is er uh, nog iets, uh, Bengtsel. Dat je misschien niet zo leuk zult vinden. Morgen komen hier mensen om uw tuin om te spitten. Ja, waarom? Ze gaan er het lijk zoeken, denk ik. Oh. Hm. Jammer van de asters. Jammer van de asters, zei hij... En toen ik klaar was, voor wat er nou met zijn eieren moest gebeuren. En Albrecht zegt, dat regel ik wel. En Bengtson zei, dat is dan fijn, je bent een goed mens, Ja, wel, Albrecht. En Albrecht keek mij verrast, ik doe mijn best, zegt ik... hij. Bengtson knikte, hij glimlachte dankbaar en glimlacht toen vroeg hij aan mij, ben ik nou gearresteerd, hoofdinspecteur Beck. Hm. Heeft je het daarom maar op een zuiver gezet? Weet jij dan niet dat het strand dichtbij is? Om het te verzuipen, zeker. <laughs> Waar is Rea. Jij hebt Rea nodig als je in zo'n bui bent, dat is duidelijk. Wat is dat wondermens? Nou, ze is een beetje gaan rondtoeren in Malmö. Dat was ze dan niet plan plannen te gaan doen. Jij hebt wel geluk gehad, hè, op je oude dag. Ja, dat mag je wel zeggen. Geluk is een goede woord. Maar ze flapt er alles uit wat er in de hoop op komt. Ik eh, hoop dat ik het dan niet kwalijk neemt dat ze er ah, ze worden. had gelijk, maar het is had gelijk. Oh, ja. Ik kon er al vermoorden, maar ik moet toegeven hm. dat ze het bij het rechte enden. van eh, nu af aan doe ik weer mee tot niet rijdt. Kolberg, plaatsvervangend hoofdinspecteur, meldt zich. Ja, nee, blijven. we drinken dan op. Broos. Broos. Jezus, ik ga lang naar huis. Weet je Martin, ik heb steeds vaker het gevoel dat het enige normale in mijn leven mijn gezin is. Maar voor de rest lijkt de wereld vol met smerissen en te zitten. En ik weet waarachtig niet voor welke categorie ik zou kiezen als ik het over kan doen. Je oude hoed, weet je dat? Mm. Ja. Het leven kan niet net een gangsterfilm zijn met maar twee mensen. Ach, wat doen wij nu met Benson? Morgen begin ik met het verhoor. Denk je dat hij iets los zal laten? Nee, hij is niks veranderd. Nee, we zullen gedwongen zijn hem uur na uur en dag na dag te verhoren. En er zal geen enkele bekenden zijn. Behalve op punten die al lang zonder klaar zijn bewezen. Precies. Nee. En desnoods zal hij willen toegeven dat hij niet bepaald gekke vrouw is. Ja. Ja, en toch zou ik hem voor geen goud willen verdedigen. Oh, het is de haakjes: jouw vriendje in Stockholm heeft nog eens gebeld. Dat hammer, wat had hij nou weer? Hij vond dat nou eindelijk alles goed ging met de arrestatie en zo. En dat het jammer was dat jij zo misanthropisch bent geworden sinds jij je bevordering bent misgelopen. Ja. Ik kan het al stommer. Ja. Hij wil je persoonlijk spreken. Hij zal nog wel een keertje bellen. Moet dat te vertellen? Nee, nee, daarom belde ik niet. Er is iets anders dat eigenaardig aandoet, waar ik van hoge hand aanmerking op heb gekregen. Er wordt in de kranten geschreven dat jullie een persoon begunstigen die eigenlijk een moordenaar is en nu als verslaggever werkt. Een figuur die Gunnarsson heet, of liever zo heette die vroeger. Nu verschuilt hij zich achter de naam Boman. Maar horens, Martin, dat kan niet. Die man is veroordeeld geweest tegen een burgmoord en pas sinds kort op vrije voeten. En wat staat hier? ...dat hij een soort adjutant van de Rijksmoordbrigade is. Heb je die krant daar? Jazeker, ik heb de krant voor me. Ik hoef toch niet te zeggen wat wij vinden... ...dat zoiets een tekst een slechte indruk maakt. Daar krijg ik nog wat verdomme behoorlijk te pesten over weet je dat? Waar? Ben je er kwaad over? Hoor eens, Martin, zo ken ik je niet. Krachttermen zijn echt niet nodig. Waarom neem je alles zo persoonlijk op? Martin! Martin! Nou, dat weten we dan weer... We hebben Boman dus ook al geen eens bewezen. Nee, wie weet. Hoe dan ook, hij heeft contact met ons getroffen. Hij wist welk risico die liep. Maar ik geloof eerlijk gezegd, Martin, dat het er niet zoveel kan schelen. Dat hij in het Rijn is gekomen met zichzelf. Ja. En met wat hij gedaan heeft. En bereid is de consequenties daarvan te trekken tot het bittere eind. Ja, ik vind die Boman een hele kerel, om je de waarheid te zeggen. Ik ook. Maar zijn dierbare collega's zullen hem het leven zuur maken. Die gaan hem stuk schrijven, reken daar maar op. Ja. Het zal mij allemaal niet verbazen dat hij mooi ontdekt dat hij ontslagen is. Slechte publiciteit voor zijn krant. Hè. Zijn chef heeft nog gelijk ook. Wat kan hij anders? Oh, Rotsel je allemaal. Maar ja, wat ik vraag, vragen, Martin? Mm -hmm. Heb jij eigenlijk al rondgekeken in het huis van Sieg Mord? Nee, dat heeft de recherche van het Gelderborg al gedaan. Ik wou niet het de indruk wekken dat ik ze liet te controleren. Mm -hmm. Je hebt misschien al gemerkt hoe ze denken over ons, hè? Capzone, het leiders, dat op. Ja, ja, ja. Gelijk hebben <laughs> Maar omdat ik vanmiddag niet helemaal stil wou zitten... ...heb ik de sleutel opgevraagd... ...en daarin dat gezellige huisje is wat rondgemeuzen. Oh, en? Niks bijzonders ja. gevonden natuurlijk. Nee, die luid doen hun werk heel behoorlijk hoor. Maar kijk, als ik dat rapport had geschreven... ...had ik zeker melding gemaakt van de overdreven voorraad make-up artikelen... ...die ze in huis hadden. Hmm. Ik bedoel, dat bevestigt voor mij jouw theorie over een soort tweede leven. Een, een ja. leven, als je wilt. Hmm. Er zit ook een hele collectie bijouterieën. Allemaal goedkope spullen, maar daar gaat het nou niet om... Ik bedoel, hier in dit gat liep ze niet opgedocht rond, voor de werk werd. Nee, maar ja, ze zal die dingen toch ook niet voor niks gekocht hebben, dan heb je gelijk in. Oh ja, dan nog iets. Haar zakagenda. Uh, niet dan simpele geheugensteuntjes, zoals uh, kapper, was, tandarts, dat soort dingen. De laatste notitie op 16 oktober, beurt auto of zoiets. Raden de scherpzinnige speurde Martin <laughs> En ja hoor, weer had hij bij het rechte eind. Beurt auto was het, en niks anders. Je hebt natuurlijk nog iets gevonden, hè? Ja, ja, natuurlijk. De menstruatiedagen waren aangegeven met kruisjes. zoals ja, gewoonlijk. Ja. ja. En dan was er nog de letter K. K? Ja, die kwam regelmatig terug. K? K, ja. Elke donderdag was K-dag. In januari en februari tenminste. In april geen K op witte donderdag. En in mei wel op alle donderdagen, maar niet op hemelsdag. En dan zien we de mysterieuze K ook op drie zaterdagen. In juni en juli geen K. Maar in augustus wel drie, vier keer per week. En in september weer uitsluitend op de donderdagen. Tot aan 11 oktober. Nee, ze ontmoeten dus iemand. Ene, ene K. Ja. Liefste, wacht niet op me. Sissy's broer komt naar de stad en ik zie geen kans hier weg te komen. Ik bel vanavond laat als het kan. Kussen. Kai. Wat was dat? Briefje. Dun gelinieerd lichtblauw papier. En er lag er nog eentje tussen de quitanties en onbetaalde rekeningen. Netjes opgevouwen onder een pot nachtcreme. Maar ik ben vergeten. Tot een slechte aantekening voor de Russische Nog één. Liefste, kun je me vergeven? Ik was buiten mezelf en meende niet wat ik zei. Je moet donderdag komen, dan kan ik het goedmaken. Ik verlang naar je. Ik hou van je, Kai. Kai? Hm. De stieke menina met de regelmatige gewoontes. Maar waarom uitgerekend op donderdag? Nou ja, misschien heeft hij werk waardoor hij alleen maar op donderdag kan. Jezus, wat zou het prachtig zijn als we er alleen maar met die Kai van door is, maken. Stel je voor, het gezicht van Hammer. Ja, dan stel je wel te nou kom, we moeten zich met oorlog gaan vragen. Ja, maar mijn glas is nog half vol. Veel die jaagt, hoor. Nee, kom mee. Kei? Kei? Ik ken geen kei. Een heel anders leven van iemand die zo heeft. Ja, Eentje. Maar die is zeven jaar en zit net op de grote school. Verstond, je moet komen, op de ene briefje. Maar dat wijst op dat ze elkaar niet verder thuis zagen. Misschien zagen ze elkaar aan hetzelfde op. Ja, ja, dat kan. Ja, maar, maar, maar hoe dan? Wanneer dan? Voor zover ik weet. Werkte Sikker de domderdag s'avonds in de tierroom. Ze kwam tenminste nooit voor elven thuis als ze s'avonds werkte. Jezus. Dat is me ook wat. Jij ja, hebt gelijk, Martin. Ik weet geen van vrouwen. Ik heb die zakagenda ook doorgebladerd, maar ik zag niks bijzonders. Ja, en, en wat ik erger vind, wat, wat, wat ik nou echt klote vind, is dat ik die briefjes niet gevonden heb. Ik niet, en die jongens uit Trelleborg niet. O, oh, daar zullen ze de pest over hebben. Daar ja, blijft je gevoel voor humor, Mr. Allright. <laughs> nou, je zegt... <laughs> <laughs> nou ja, je hebt het nou ook weer niet over te <laughs> Stel je voor dat ze er met die kai van is. <laughs> Dat staat gewoon, ik in die tuinpen van volken te graven. Ja, dat is er om je rot te lachen. zelf, dat, dat is toch een reuze mop. Ja, ja, vooral voor Benzo. Ja, ha, ha, ha. vooral voor die, die as toch op. mijn op, Nou kan hij pieperspoten in zijn tuin. Met alvast. Jazeker. U spreekt met de plaatselijke politie. Ja, uh, uh, kunt u wat kalmer praten? Wat zegt u? Een lijk? Waar? Blijf waar u bent. We komen meteen naar u toe. Niks aanraken, niks doen. Wachten tot we er zijn, dat is alles. Zeg het maar, heer ja, God. We hebben het gevonden. Hm? En stel, kampeerders. Er is een botanicus bij... Die verzamelt paddenstoel als ik het goed begrepen heb. Eekhoorntjes, en zo. Die kun je hier nogal vinden. Jezus Christus, hebben ze er nog gevonden? Ja of nee? Hij trapte op opzacht mos. Zijn laden zakte weg, zegt hij. Dat vond hij eigenaardig. Het was midden in een rond. En daar hoort geen drijfstand voor te komen, zegt hij. Die botanicus. Hij heeft gelijk. Dat zou me ook opgevallen zijn. Als je hier geboren en opgegroeid bent. ...leer je zulke dingen vanzelf. Ben je nou gek, Herkel? Geef nou antwoord. Ja of nee? Hebben ze dat gevonden? Sorry. Ja, ze hebben er gevonden. Ik denk tenminste dat ze het is. Kan bijna niet anders, hè? Waarom de Sigrid. Om zo te sterven. Gewoon gedumpt te worden in een pool. En de modder. Ik heb er zelf vaak genoeg op fazanten gejaagd. Je moet laarzen aan hebben... Vanwege die zwarte smurrie. Iedereen in anders weet dat. Oh, kloten. Dat moet ze al bijna vier weken gelegen hebben. En ik dacht nog. Ik hoopte nog. Zakt die. Op een... Ja, dan krijg je niet zo lang. Wij dachten ook even dat ze misschien toch niet dood was. Ja. Nou krijgt die meute nog gelijk ook. Nou hangt Volker zeker. Nou, laten we dan niet op de feiten vooruitzakken. Kom, laten we er maar eens gaan kijken. Wil jij mee? Uh, ja, natuurlijk. Nou kom heel goed, sta er nog niet te kijken als er geslagen rond. Blijf op de weg. Ja, ja, natuurlijk. Sorry, laten we gaan. Dus ze is gevonden. Ja. In de modderpoel in het bos. Precies daar waar iedereen verwachtte dat ze zijn zou. Zo toegetakeld dat je gerust van een dusmoor spreken dus die zaak is eigenlijk rond. Ik bedoel, de dader hebben jullie al opgesloten. Ja, toch? Mm -hmm. Ondanks gewoon heel het protest van zijn advocaat. Nou ja, die verwachten trouwens toch ook niet echt dat ze ons iets van dat protest zou aantrekken. En waarom niet? Omdat de meeste advocaten getekend zijn door het beroep. Ze weten toch dat ze geen eerlijke kans krijgen. Om tijd te sparen beginnen de meeste politierechters in het vonnis maar alvast uit te schrijven, terwijl de verdediger nog met zijn pleidooi bezig is. Het nou, is geen wonder dat veel advocaten zich zo druk niet meer maken. Een Mason ben ik nog nooit tegengekomen in al die jaren niet. Een goede advocaat moet leren berusten, zeg ik altijd maar. En bovendien ik kan ik geen kunnen van mensen. Wie wel? Oh, wat een anticlimax. Mevrouw is dood en ze had beste best de hele winter kunnen blijven liggen. Ja, als die kampeerder is niet waren <laughs> geweest. Een maffe botanik is die eekhoorntjesbrood zoekt. Nou, het zal hem heugen. Die lust van zijn leven geen eekhoorntjesbrood meer. Ja, waarom maf? Ja, dat hoor eens op, dat dat vechten jullie allebei. Hè. Zeg, eh... Olrecht, die vindplaats vormt toch weer een bewijs tegen Benson. Ja, ik bedoel, uh, zo dicht bij zijn huis. Het lag op de route die hij gereden heeft, trouwens. Ja, ja min of meer. Had alleen maar een eerdere afslag hoeven te nemen om op dat bospad uit te komen. Dat zag ze er al grijselijk uit, hè? Dat was het weer zijn wekkendste wat ik ooit gezien heb. Ik wou dat ik het zeggen, kon. Nou, niet dat ze nou bepaald appartijdelijk was. Oh, jullie zijn verschrikkelijk vanavond. Ik ga naar mijn kamer een boek lezen. Misschien dat jullie morgen weer normaal kunnen praten. Martin? Ik wil niks met je te maken hebben zolang je zo'n spijkerharde filmdetectief uithangt. Wel te rusten harde jongens. Dan mijn kamer moet jullie allemaal wat gezien hebben. Stoer hoor. Dag. Zo. Ja, we kunnen niets met zekerheid zeggen voordat de autopsie achter de rug is. Dan weet ik alleen dat het ziekenlief mocht is en dat iemand heeft geprobeerd haar lichaam te verbergen. Maar dat is wat ik tegen de pers wil zeggen. Maar tegen jullie ben ik wel kwijt dat ze bepaald te weinig kleren aan had... En volgens mij zwaar toegetakeld was. Ik denk dat ze gedurgd is. Ja, waar ik over zit te piekeren. Dat jas en haar bloesje waren onbeschadigd. Maar de rok en haar onderboekje waren een stuk gescheurd. Ze moeten jas en bloes dus zelf hebben uitgedaan. En dat kan er weer op wijzen dat ze uit vrije wil is meegegaan. Ik bedoel, dat ze meteen na het postkantoor met iemand naar de stille plek is gereden om vermoord te worden. En dat doet me eraan denken... Dat Rosianne dat... Steenstrein... Dat... Negen jaar geleden op ongeveer dezelfde wijze werd vermoord. Precies. Maar Volker Bengtson blijft ontkennen. Dus zal het onderzoek onherroepelijk vastlopen als wij niet aan beter bewijsmateriaal kunnen komen. Nee, hij heeft de algemene opinie te veel tegen zich. Ik denk dat hij eh, voor dat wordt bewijs of geen bewijzer, ze bedenken wel wat. Ja, denken jullie nog steeds dat hij het misschien niet gedaan heeft? Maar dit alles, de manier waarop... Ben je kaai vergeten? Wat maakt dat nou nog uit, de manier waarop ze vermoord is? Dat kan toch alleen maar een lustmoord aan haar gedaan hebben? Een gestoord iemand? Jullie zeggen zelf dat die Rosjan op dezelfde manier. Nou, nou dan. Ja, ja, ja, ja. Maar toch klopt het iets niet. Ze had geregeld ontmoetingen met die Kai. Ze gebruikte nog steeds de pil. Als liep ze dan officieel al lang niet meer met een man. En, en denk eens aan die twee brieven. Hm? Wie is die geheimzinnigheid Kai? Daar wil ik achterkomen. Ik eh, laat Benson morgen rustig in zijn cel zitten. Dan mag jij hem verroeren, echt als je dat er de mensen zin in hebt maar het is, het, is, het is zinloos, geloof me. Het is monotone herhaling. Ik geloof jou op je woord. Mijn gezin als het niet hoeft. Ik krijg de kriegels van die man. Maar als hij onschuldig is, waarom wordt hij dan niet kwaad? Omdat hij het best gedaan zou kunnen hebben. En dat deed hij beter dan wie ook. Maar jullie denken dus dat hij het niet oh. gedaan heeft. Ja. Jullie zijn maar een mooi span hoor. De zaak is rond. Alles klopt als een bus. En die boze Frinkens in stofholm, die wil niks liever dan dat jullie het hierbij laten. De Rijksmoordbrigade heeft weer een succesje gemoemd. Dankzij de bekwame rechercheurs Beck en Colbert uit Stockholm. En wat doen jullie? Jullie gooien roet in het eten. Jullie gaan dwars liggen. Niemand is jullie wat dankbaar hoor. Zelfs Bengtsen niet. Die voelt zijn kip lekker in de baas. Dat zegt hij toch zelf? Maar ergens, Herkot, loopt misschien de echte moordenaar van Siebeliefort vrij rond. En als wij het nu hierbij laten, wordt hij nooit gepakt. Nooit. Maar heeft hij de dat dus mooi dan zijn peper laten dansen?